Vijf uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal.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 I'll Een groep en uh, 1 miljoen uh, sterren. Hartelijk welkom terug bij Caro's Nacht van het Goede Leven. In dit laatste uur uh, bellen we met een aantal Nederlanders in het buitenland. Hoe wordt bij hen vakantie gevierd? Gaan ze bijvoorbeeld in Ecuador ook uh, met z'n allen 1500 kilometer naar het zuiden reizen? Of uh, gaat het daar toch uh, net even anders? En we hebben dit uur uh, live muziek, dat vind ik ontzettend leuk. Live muziek van Hanneke Laura. Tell me Don't you say it's true Say boy I hide for you Don't you know the way Why am I here to stay Then I'd whisper in In the dark honey And he told me it Was it good, good to burn this whole building down will be a long, long time. <laughs> oh yeah. And suddenly I got this feeling now when she, when she told me it was a good, good try. But to burn this whole castle down will be a long, long time. So won't you tell me. please hold there me, Live, Hanneke Laura met uh, Holt. En zometeen uh, nog meer uh, live uh, van Hanneke Laura. En uh, dan ga ik ook nog even wat uitgebreider met uh, haar praten. Heel erg bedankt alvast voor dit nummer. Uh, we gaan even bellen met uh, de andere kant van de wereld. En uh, als het goed is, uh, heb ik nu uh, aan de telefoon Arthur... Ja, hoor je mij? Ja, ik hoor je hartstikke goed. Goede goeie, goeie nacht goeie, voor ons en een uh, goede avond voor jou. hè Nou, het, het, het is nog heel vroeg hier en avond wil ook beginnen. Ja, precies. Uh, um, jij uh, woont in uh, Paraguay. Uh, en uh, Paraguay is uh, uh, ja, de verliezer, hè? Uh, zwaar kut, 3-0. Ja, 3-0, ja. 30. ja. Die, Rob, die Rob van die Suarez, die... Ja. <laughs> We hebben het de afgelopen uren er al even over gehad over de Copa Amerika. en... Uh, ja, heel uh, Uruguay zo ongetwijfeld... Ik uh, uh, leef op, op, volledig... op jullie dan, die, die Copa Amerika ligt op jullie. Het leek nou. je enorm, Zuid-Amerika, het is het enige hotel. Ja, bij, onze, bij ons... Taal, bij onze en, onze in Noorwegen en zo. Ja? Bij ons uh, uh, staat het niet bovenaan de agenda, kan ik je vertellen. Maar uh, de, de, de sportliefhebber die uh, heeft er ongetwijfeld uh, uh, weet van. En die uh, ze, ja, de, de worden hier op bepaalde kanalen kun je de uh, uh, wedstrijd we, we, we hier ook kunnen volgen. En het is zeker ook meegenomen in de, de nieuwsbulletins. Hoe, hoe, uh, hoe, uh, hoe, uh, hoe is de finale dag uh, vandaag uh, bij jullie gegaan? Hoe, hoe, hoe is die begonnen? Nou ja, hartstikke dronken, heel veel cocaïne en uh, heel veel. Uh... Heel veel asado, heel veel vlees van de grill, ja. We zijn een beetje gelaten. Ja. Kijk, is gewoon... hoe begonnen jullie aan de dag? Ja, kijk... Hoe begon Paraguay aan de dag? vol goede moed nog? Maar als je dronken, uh, lekker inschuiven, inschuiven. Ja, en toen kwam de wedstrijd uh, bij jullie drie uur s middags? Uh, en, ja, en... bij jullie negen uur. Ja, ja, nee, goed. Dat... Nee, kijk, het is heel verhaal achter. We hebben hier die hele oorlog gehad tussen uh, Type Allianza, tussen Argentinië. Paraguay is ooit bijna voor geweest geveegd door uh, Argentinië en door Uruguay en, en door Brazilië. Dus het is heel diep. Het Nederland Duitsland. Zo moet je het gelijken. Ja. En, uh, maar Maar hoe, hoe is die wedstrijd gegaan? Hoe heb jij het beleefd? Waar heb jij gekeken? Uh, nee, nee ja, gewoon heel veel bier en vreselijke wedstrijd. Paraguay vreselijk speelt. En die, die vreselijke Suarez die bij Ajax heeft gespeeld, ja die heeft het toch weer gedaan hè? Ja. Dat is een cool shirt, dus ja, nee. Waar Van heb ramp, jij gekeken? Ramp, waar ramp. keek jij de wedstrijd? Ja, ik kijk gewoon in, in de buurt met de uh, mannen. Ja. En uh, uh, grote deceptie nu, en is het nu stil op straat? Nee, we zijn tweede. We zijn tweede. <laughs> ja, zo kun je het ook weer bekijken. Ja, nee. Kijk, Paraguay de laatste keer was 32 jaar geleden dat ze in de finale stonden. En Paraguay is gewoon heel klein kutlandje met, met zes miljoen inwoners. En, ze hebben het wel gedaan, weet je. En ook uh, de laatste keer met uh, de dus, Met Spanje, met, met, met, met die uh, strafschoppen. Of met die, die, die penalties die ze niet gekregen hebben. Nee, eh, Paraguay staat op de kaart. Kijk, ik, ik, ik woon hier al vier jaar En Paraguay is gewoon een heel leuk landje. Ja. Met hele goede voetballers. Hoe hebben jullie het dan beleefd daar? Ja goed, wij hebben het niet meer beleefd, omdat wij het hebben meegekregen in de nieuwsuitzending... ...en dat wij hebben gehoord dat Paraguay met 3-0 uh, is uh, verslagen. Dus ja, daarom van en, jou... Maar weet, je, weet, je dan, weet, je, weet je dan waar Paraguay ligt? <laughs> maar daarom aan jou de vraag juist, van hoe is de sfeer daar nu in Paraguay? Is het stil op straat? Nee, je Uruguay en Paraguay, ze iedereen door mijn, mijn moeder is dood, maar vroeger belde mijn moeder wel eens op en die zei... Waar je nou, ...Uruguay of Paraguay. Ja. Ja. Arthur van Amerongen, uh, ik, ik dank je even voor, voor, voor je bijdrage. Ik, ik, ik, volgens mij ben jij er zelf, zit je er zelf ook aardig uh, doorheen. Uh, bedankt even dat je uh, ons een, een kort wilde meenemen naar het verlies van Paraguay. Do you want to go to the place you need? I'm going down, down, down there for the morning, most beautiful I will love you side De Crystal Fighters en Plage. Aan het begin van het uur horen we haar al even. Hanneke Laura, eh, Zometeen ga ik uitgebreid met te praten. Maar eerst horen we haar nog een keer live op de gitaar met Lullaby. We'll Hanneke Laura, een lullaby. Leg je gitaar even aan de kant, dan kom er, kom er gewoon even bij zitten. Uh, Hanneke Laura, uh, geboren in Zuid-Limburg, uh, in, Zuid uh, in, in Den Haag gewoond, uh, uh, ook nog uh, in uh, Ierland. Een hele tijd welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, uh, ja, waar haal je nou de meeste invloeden? vandaan? Vanuit je geboortestreek, uh, uit Den Haag <laughs> of uh, dan, daarna weer uh, naar Ierland? Nou, ik heb in Limburg niet zo lang gewoond. <laughs> het accent is ook verdwenen. Dus uh, ja, eigenlijk is het in Den Haag wel begonnen qua uh, ja, muziek eigenlijk voor mij. Uh, eerst daar wat rockbandjes gedaan en uh, ja, al gauw uh, gekeerd tot de akoestische muziek. Uh, en daarvoor uh, uit Ierland heel veel inspiratie gehaald. Ja, Want daar heb je ook een tijd gewoond. Ja, klopt. Drie jaar eigenlijk uh, met... Ja, ja, en ja. Wat, wat, wat, wat, wat heb je daar gedaan? Uh, de muziek ontdekt? Ja, nou ja, ik ben al vanaf mijn zeventiende regelmatig in Ierland geweest. En uh, ja, ik ben daar op een dag gewoon heen vertrokken met mijn gitaar paan uh, opgezet. Ja, zomaar? Zo <laughs> uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik wist dat daar gewoon in de pubs heel veel akoestische muziek uh, ja, plaatsvond. En dat je daar gewoon makkelijk tussen kon. Maar wat deed je? Uh, ja. Daarvoor bedoel ja, je? Je had je baan op uh, Ik was advocaat. Was advocaat? <laughs> advocaat, zoals net begonnen ja. Eén jaar. En uh, ja, daar ben ik mee gestopt. En, en zomaar? Je dacht van, ik, dat is niet mijn leven. Dat wordt niet mijn toekomst. Uh, nee, ja. Nee, ik had op dat moment in ieder geval heel erg de behoefte om iets anders te doen. Ja, <laughs> ja dus uh, ja, nog even de wijde wereld in. Vertrokken naar uh, de pub? Ja. Uh, yeah. En uh, ja, daar heel veel gespeeld en uh, veel samengewerkt, ook met muzikanten uit Ierland, Perry Blake, een uh, zanger met wie ik veel heb samengewerkt. Verder, ja, heel veel akoestische formaties. Er zijn er heel veel sessies, dus heel vaak de muzikanten gewoon samenkomen. Zelfs in de kleinste dorpjes wordt er s'avonds gewoon uh, volop muziek gemaakt. Wat kom je daar gelijk tussen, tussen die muzikanten? Ja, dat verbaast me eigenlijk zelf ook, want ik heb ook Ierse nummers in het repertoire. En uh, ja, ik dacht, ze zullen wel denken, daar komt zo'n Nederlandse die hier even de boel gaat nadoen. Maar uh, dat ging veel reuze mee en ik ben juist heel goed ontvangen. En inmiddels ken ik daar iedereen op straat in Stuygo, dan het plaatsje waar ja. ik woon. Ik ben in maart nog terug geweest voor een toertje met St. patricks Day. Um, en daar elke dag een optreden gedaan. Dus het was hartstikke leuk. En nu uh, weer terug in Nederland. Ja. En uh, wat doe je dan hier voornamelijk? Uh, ja, hier probeer ik het eigenlijk nog op te bouwen. <laughs> Zou je hier ook weer gelijk met, met zijn armen over? Nee, en ja, van dat, langs en... <laughs> dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Het is ook niet, ja. Het is toch ook een beetje meer op zoek naar meer regelmaat uh, en structuur. Maar uh, ja, ik. Uh, ik, ja, ik merk wel dat ik het heel erg mis in Ierland. Dat hoe het daar inderdaad uh, gaat. Ja, dat, dat vind je hier gewoon niet. Ik doe hier ook wel optredens dus, uh, natuurlijk. Maar uh, het is anders. Maar ook in de Ierse pubs hier dan weer? Want heb ik? Ja, de, nee, nog niet echt. Dat uh, moet nog aan gewerkt worden. Daar, <laughs> daar, daar, want daar heb je toch wel een levendige cultuur nog ja. wel. Van, van uh, kom maar lekker spelen. En, uh... Ja, maar het is ook anders toch dan in de Nederlandse Ierse pubs, denk ik. Het is een. Uh, ja, je merkt gewoon toch de aandacht die voor is. Dat is een heel groot verschil met Nederland. In Nederland doen bandjes het toch wel makkelijker, denk ik. Uh, in Ierland is het misschien toch ook door de grootsheid en stil, ja, stilte van het landschap... dat er uh, gewoon aandacht is voor iets heel kleins. Uh, dus als je daar, al is het uh, midden in een pub a cappella gaat zingen, dan wordt het gewoon stil. Ja, dat moet je hier eens proberen. Ja, hier is het toch wat, wat schreeuweriger allemaal. Ja, ja zeker. Dus uh, dat, is, ja, dat is gewoon een verschil. Dat ga je niet veranderen. Waar, waar kijk jij naar? Welke artiesten, welke muzikanten? Um, ja, nou ja, vroeger uh, ben ik heel lang ver geweest van de Kelly Family. Ja? <laughs> en nou ja, nu vooral Jewel Tori Amos. Um, ja, heel veel, ook Ierse folk. Heel veel muzikanten, vrienden van mij ook. Een aantal formaties uit Ierland. Wayne O'Connor, uh, Leon Mooney, die echt heel erg goed zijn. Uh, waar ik echt heel veel uit haal als ik ja. hun hoor spelen. Hebben je gevraagd om, om een aantal dingen aan te geven... waarvan jij zegt, van dat, dat, dat, die nummers, daar haal ik wel wat uit. Ja. En een daarvan is van Tori Amos, Silent ja. All These Years. ja. Uh, ja, ik hou heel erg uh, van muziek die met iets kleins eigenlijk... Ja, met weinig middelen iets heel groots kan uitdrukken. En dit, zijn, dit is ook zo'n echt klein liedje met weinig uh, begeleiding. En toch echt heel groot Tori Amos. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the anti. In the kitchen, yelling at me again. Yeah, I can hear that. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me, you never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still? my voice, and it's been here, he he he silent all these years. So you found a girl who thinks really deep thoughts, what's so amazing about really deep thoughts, boy you best pray that I bleed real soon. I that thought for you My screen got lost in a paper cup I think there's a heaven where some screams have gone I got 25 bucks and a cracker Do you think it's enough to get us there? Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his With her name still on it, but I don't care Cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been yeah. Silent all these years go back. Story Amos en Silent, all these years. Uh, een inspiratiebron voor Hanneke Laura. Uh, te gast in uh, Caro's Nacht van het Goede Leven. Al twee keer live gehoord, zometeen nog een keer. Uh, uh, je zit nog steeds even naast me, uh, Hanneke. De uh, Kelly family noemde je. Mm -hmm. Ook zo'n inspiratiebron. Ja. Yeah. Ja, eh, ja, vroeger gewoon bekend natuurlijk als band die ook stadions vulde en alles. En uh, ja, nu eigenlijk veel kleiner uh, muziek die toch ook over bezinning gaat. Een van de leden is zelfs Monnik geworden. En uh, ja, ik vind dat ook interessant wat ze nu doen. Uh, en dit is een van de nieuwere liedjes. Ja, die we zo meteen gaan horen. Want de Kelly family, familie, kom je ja. uit de muzikale familie? Um, nou ja, mijn vader speelt ook goed piano. En mijn broer speelt gitaar, mijn moeder zingt. Dus ja, zij het kunnen nooit, zeggen. Maar nooit gedacht om... <laughs> met elkaar dan iets te gaan doen? Nee, dat niet. Dat zie ik ook niet zo. Alla, hard de Kelly's of... <laughs> en Nee, dat, uh, dat niet. Nee. Dus wat dat betreft, dus de muziek wel, maar de samenstelling, dat... dat nou ja, dat het is natuurlijk ook iets iers oorspronkelijk. Dus misschien dat, ik dat, dat dat me er ook aan aanspreekt. Dat het eigenlijk ook gewoon, is volksmuziek, het is folk. En wat, ja, wat ik er leuk aan vind, ik hou gewoon heel erg van muziek... waar gewoon weinig aan gesleuteld is, wat gewoon echt iets puurs uitdrukt. En dat heeft dit liedje zeker. Carry My Soul, The Kelly Family. My name is Jimmy beep beep beep beep, beep, beep whatever you want to call me you know like the birds fly in the air that's how I want to be free free free I've been trying all my life to break free it's like a big bad fight that I never ends you know what I'm saying first I was a soldier then I was a rebel then a runaway and I've been running ever since but it's like everything is in my way everything even my head my body trapped in the sea, Something, but I wasn't gonna let that be. I made a plan, I worked hard. I had a TV, I had a car, I had a house. I was a man with a job, you know. You know, I had all those things, but I broke down one day and I lost it all. And I came rolling down that mountain. Kelly family en uh, Carry my soul. Uh, zojuist hadden we al even contact met uh, Paraguay. Met een wat onthutste Arthur van Amerongen. En uh, we hebben nu contact met Ecuador. Harry, Harry Derks. Goedenavond. Ja, Goedenavond hier ja, nog. Want ja. we zitten, we moeten, het moet bij ons nog maandag worden. Ja, uh, Arthur van Amerongen zat er behoorlijk doorheen. Die, die was helemaal teleurgesteld dat Paraguay had verloren. Maar ja, Ecuador die, die heeft al heel lang geleden verloren hè, in de Copa Amerika. Jawel, maar we accepteren nog steeds op het feit dat we keer. In uh, Berlijn hebben we mogen spelen tegen Duitsland, ja. waarbij we ja, ongeveer met 1-0 hebben verloren. Destijds ja. met de WK. En dat teren we nu nog een beetje op. Maar ah, okay. ze moeten hier wel eens een keer wat gaan doen aan een goede technische... en goede trainer, zeg maar, voor Ecuador. Ja. Daar lag het toch wel veel aan. We gaan het uh, hebben over uh, vakantie. Want vakantie we hebben, in Nederland is natuurlijk vakantietijd. Mensen die trekken erop uit. Die gaan soms duizenden kilometers uh, reizen om ergens nog een beetje zon te zien. En dat is zeker uh, nu al nodig. Uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk in, in Ecuador? Gaan mensen daar ook uh, erop uit? Uh, of, of blijven ze een beetje in de buurt van hun uh, woonplaats? Nou, het is zo... Uh, ik kan nog steeds zeggen dat nog altijd 70% van de mensen die gaan niet op vakantie in Ecuador, want ze kunnen het gewoon niet betalen. Nee, hebben ze wel vakantie? Ze hebben wel vakantie en we zitten dus ook hier in Quito, de hoofdstad van Ecuador, van zeg maar 1,7 miljoen inwoners. Zitten we hier ook eigenlijk uh, nu met de vakantiemaand en met de culturele activiteiten uh, theater, Er is dus ook een groep van Nederland, hier, Theater Embassy. Uh, we, die, uh, die hebben een uitwisseling zeg maar, met uh, uh, theaterlui van straattheater van hier, maar ook van zeg maar, vijf uh, grensgebieden van, met Colombia, grensgemeenschappen. En dat is echt wel leuk. Wat ze hier doen is, ze zijn super creatief in het vakantie houden. En uh, ja, ik heb dat een beetje daarover voorbereid. Er zijn vooral, uh, als we het hebben over de kinderen bijvoorbeeld van de volkswijken van Quito. Ik was dus uh, afgelopen week even in zo'n vakantiekolonie. In uh, hier de Sierra de Andes, het Andesgebergte. metaalgebergte gebergte, zeggen we. Yeah. Ja. Ja. Uh, daar, daar hebben ze dus uh, tien dagen zo'n vakantiekolonie met 200 kinderen. En er wordt gezongen en er wordt muziek gemaakt. En er zijn allemaal kinderen zeg maar, uit een beetje de arme volkswamen die super creatief zijn. Heel rijk zijn in creatieve toestanden, zeg maar. Ja, De, de, de, de meeste mensen, of de, eigenlijk de helft van de mensen, heeft dus gewoon geen geld om op vakantie te gaan. De mensen die wel geld hebben, hoe, hoe gaan die op vakantie? Nou, je hebt dus, zeg maar, uit de, uit de arme, ja, dus zeg maar een beetje tegen de middenklasse aan, die sector is gegroeid. Dus de nationale toerisme is, zeg maar, ik heb nou wat uh, cijfers hier liggen. Het afgelopen jaar met ongeveer een kleine 10% is dat gegroeid. En dat is wel eigenlijk hartstikke gegroeid, Omdat uh, dat nationale toerisme wordt nou gestimuleerd onder de slogan van... ken eerst eens je eigen land, Ecuador. Ja. Ecuador op de eerste plek, weet je wel. En wat gaan ze dan doen en, in hun eigen land? Nou, dan gaan ze met een bus vol met mensen of of van die kleine vrachtwagen. helemaal vol met die staan dan in zo'n vrachtwagen. Gaan ze naar de kust toe. En daar wordt uh, behoorlijk gefeest. Ze nemen alles mee. Eten, uh, rijst, uh, kratjes bier. Tzitsa, dat is het maisbier, zeg maar. Hartstikke leuk. En dan gaan ze daar uh, gezellig uh, zeg maar een dagje of vier op vakantie. Ja. Bijvoorbeeld de, de buurvrouw van mij, die heeft ook niet zoveel centen. Die is nu voor het eerst dit jaar op vakantie gegaan naar de kust. Haar drie kinderen, zeg maar van twaalf. 12... 11 en 9 jaar... die hebben nu voor het eerst de zee gezien. Dat is hier vier uur vandaan. Nou, dat was voor hun gewoon geweldig. En waarom ook? Omdat ook, we hebben hier ook de walvissen en zo... die, die kun je dus ook hier zien. Uh, ja, dat, dat zijn hele mooie tochten... Uh, op zee, dan ga je met z'n kleine vissersboot, dat kost 15 dollar of zo. Nou, en zo'n gezin die, die legt dat geld bij elkaar, die sparen er een heel jaar voor om vier dagjes op vakantie te gaan naar, uh, naar het strand. Hè. Ja, dat is de opkomende uh, middenklasse, zeg maar, die wat, als wat, wat meer geld te besteden heeft. De, de echte rijken in Ecuador, hoe gaan die op vakantie? Ja, dat is zo maf en uh, uh, daarom zijn ze een klein beetje verrassing. Die kennen dat hele Ecuador niet, hoor. Die, die, die kennen het regenbouw hier niet. Die kennen hier niet uh, de vuurspuwende vulkaan, de Tungurawa. Nee, die gaan direct door naar Miami of ze gaan winkelen in Panama... En uh, ja, dat is status ophouden. Walt Disney, de kinderen van hen moeten dan Walt Disney gezien hebben. Maar ze kennen het hele Ecuador niet. Nee. Nou, dat, dat, ja, en ze willen dus ook uh, af en toe gaan ze ook naar Europa. Hè? Nederland is dan een beetje in trek en zo. Ja. En dan lopen ze daar maar wat rond. En dan kunnen ze zeggen: We zijn ook in Amsterdam geweest. Hè? Ja. En jijzelf, uh, Harry? Nou, ja. Ja, wij zijn uh, nog altijd, uh, ik had vroeger, uh, of vroeger, een tijdje geleden dus nog met vier kinderen thuis. En dan gingen we dus met een oude jeep op, uh, zeg maar van vijf jaar oud, gingen we met een aanhangertje op uh, vakantie. Door uh, heel Ecuador en mijn kinderen maakten dan achter wat lichtjes in uh, onder een stuk vuil. Een soort caravannetje, weet je wel, met wat losse matrassen. En dan reden we dan door het Andersgebied, het kustgebied. En dan zochten we Indianendorpjes op om daar wat te gaan dansen met de Inti Raimi, dus die zonnefeesten in juli of, uh, ja zeg maar, uh, aan de kust met mooie stranden en kleine dorpjes, die hier nog plenties zijn, hè? Jij houdt Merk je echt aan het divisie. Ik studeer nu in Nederland, dus ga je nou met mijn vrouw ja. lekker naar de warm water ja. naar het regenbouwt. Of uh, ja, we halven kijken. Hè, maar jij lekker eens, blijft lekker in het eigen land, in Ecuador. Jij volgt het advies. Ja, want ik hoor dat de in Nederland alleen maar herfst weer is. Juli. <laughs> ja, vooral, vooral, ja. Vooral, vooral voor het weer hoe je hier naartoe de te komen. Dat wil ik nog even zeggen. Ja. Uh, men wil hier een beetje stimuleren dat het toerisme een eerste inkomensbron. ...van het land wordt. Om, om dat vooral dat ecologische... ...en communitaire toerisme stimuleren... ...zowel bij de equatorialen als voor de buitenlanders... ...om dus gewoon die oliewinning... ...en die mijnbouw, wat roofbouw is... ...in het regenwoud, om dat af te schaffen. Dus ja, ja het... het Toerisme moet er groeien. We hebben nu ongeveer een miljoen toerisme, toeristen hier per jaar. En Harry, dat is twint, zeg maar een kleine 10% gegroeid. Harry Derks, vanuit Ecuador, heel erg bedankt dat je even bij ons stil wilde staan okay. over het vakantiegevoel in jouw land. Leuk. garganta, no quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla, no quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas, no quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa, no conozco Más allá de mis narices, por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices. En mi corazón, ya viejo, maltratado y con estrías, de tanto mezclar las penas con tan pocas alegrías. Tengo una vena averiada en el corazón que está muy mala y se cala cuando te veo meteor. Tirar la toalla, ni moriré en un escenario. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Ser como el calvo que se rapa al cero siempre la cabeza, porque prefieres saltar solo a que le empuje la certeza. No con Más allá de mis narices, por eso llevo remiendos. En el alma, y cicatrices, y mi corazón, ya viejo, maltratado y con estrías. De tanto mezclar las penas, con tan pocas alegrías. Tengo una vena veriada, en el corazón, que está muy mala. Y se cala, cuando te veo, mi amor. Tengo una vena veriada, y esta canción de amor que está caduca. Spaanse zanger Melendi is op dit moment heel populair in Zuid-Amerika. In de hitparade van Ecuador, waar we net even mee belden... vinden we hem terug op de derde plaats... met het zomerse Cancion d'Amor, Cadecuda. Uh, we gaan voor de laatste keer luisteren naar Hanneke Laura live... hier in de studio van Caro's Nacht van het Goede Leven. It's so lonely around us It's dark, lights fade in the way I hear the footsteps of a shadow He's leaving, baby, and please let us stay They Feel the air of that warm summer's night When there is nothing to talk about Nothing to hear but the whispers of falling leaves telling our story And there is nothing, oh no there is nothing but a cold winter's night Ay -ay -ay. The wind is playing with my hair and I see raindrops on your face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 Yeah, yeah, So don't you want to hold me in your arms Oh baby, don't you want to kiss my goodnight And feel the air of that warm summer's night When there is nothing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 Want you kiss me, goodnight? Hanneke Laura met uh, Footsteps live uh, in de studio. Heel erg bedankt uh, voor je komst, uh, Hanneke. Graag gedaan. Ja, fijn. Mooie muziek uh, om te horen zo. Vroeg in de ochtend uh, op Radio 1. We gaan uh, even naar de hele andere kant van de wereld. Waren we net in Ecuador, nu gaan we naar uh, Nieuw-Zeeland. Frans Hertogs, goede morgen voor jou alweer. Goedemorgen voor jullie en goedemiddag voor mij. Dan ja, ook... goedemiddag zelfs al. Uh, de maandag is al uh, ver gevorderd uh, bij jou. En uh, ook met jou zou ik het even willen hebben over het vakantiegevoel van de nieuw zeelanden Hoewel het volgens mij nog geen vakantie is hè, in Nieuw-Zeeland nu. Nee, het is hier midden in de winter. Het is uh, januari en er is hier geen kerstmis rond deze tijd. Het is, is gewoon een hartje winter. Ja, en dus kerstvakantie uh, bijna? Nee, helemaal niet. Nee, nee, kerstmis. is, is gewoon <laughs> ja, is het, in januari. Dus <laughs> Dat wij, wel, maar is er een wintervakantie? Nee, de, ja, voor, de, voor de schoolkinderen wel. Die is nou uh, toevallig uh, bezig voor deze kinderen van mij. En uh, die, zijn, die zijn hier ook. Maar uh, de, de, voor de grote mensen is er. Uh, nee, is er werd gewoon doorgewerkt. Ja, want uh, de kerstvakantie, dat is bij jullie de grote vakantie rond die tijd. Dat is de grote vakantie. Kerstmis aan het strand met de barbecue ja. enzovoort, weet je wel. Want zo gaat een vakantie in Nieuw-Zeeland? Met de barbecue uh, aan het strand. Ja, het leuk samen, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik, uh, in Nieuw-Zeeland heerst eigenlijk niet zo'n zo vakantiecultuur als uh, wij in Nederland uh, zien. Dus wij hoeven niet uh, elke jaar weer op wintersportvakantie en even een snoepreisje naar hier of daar. Want het is eigenlijk ook, ja, het is. Weet je, ik, ik, had, ik probeerde wat meer te weten te komen over wat nieuw zeelanders eigenlijk doen. Want dit is zo'n low profile want ik dat ik daar van de kant toch uit niet. En Nieuw-Zeeland heeft Overal fantastische statistieken voor. Ja. Maar over wat ze zelf doen met de vakantie... daar kon <laughs> ik helemaal niks over vinden. Het nee. is dus een non-item. Maar, maar de, de, de, hoe gaat de gemiddelde Nieuw-Zeelander op vakantie? Ga, gaat die, gaat, of gaat hij helemaal niet? Ja, nou, je hebt dus een keuze hier. Je kunt, uh, je kunt in het land blijven of naar het buitenland gaan. Maar dan heb je, als je naar het buitenland wil, heb je al meteen een, een, een probleem. Want het, buiten, het dichtstbijzijnde buitenland is 2500 kilometer hier vandaan. Dat is ongeveer even ver van jullie als, als Marokko uh, of, of Turkije. Ja. Uh, dus dan, dan zou je dus naar het buitenland willen... dan moet je naar Australië, in ieder geval in eerste instantie. En dat is 2500 kilometer hier vandaan. En dat is, dat is natuurlijk wel leuk... Je, maar maar daar is jouw dollar maar 75 cent meer waard. En uh, dus uh, als je het niet echt goed kunt betalen, dan, uh, dan doe je dat niet. En de meeste Nieuw-Zeelanders die doen dat dus niet. Nee. De meeste. En die gaan, gaan die dan uh, nog uh, grote afstanden in eigen land uh, uh, rijden? Of gaan die gewoon oh, naar je, een. ...naar de Fiji, naar, Fiji, naar de, naar de Pacific-eilanden... ...en die zijn nog wat goedkoper. En de Koek-eilanden bijvoorbeeld... ...en Samoa, dat zijn nog... nog, uh, nog uh, vakantiebestemmingen... ...waar men wel heen gaat. Maar die hebben dus het nadeel, die zijn wel iets goedkoper. Maar dat zijn dus ook maar kleine eilanden. Dat zijn ook, ja, eilanden ...zoals we eigenlijk zelf zijn. En het weer is misschien iets aangenamer... ...maar het regent er weer meer. Maar het is gewoon veel van hetzelfde. Dus ja, het is wel leuk om daarheen te gaan... ...maar het is niet echt... Echt iets. Ja. Kamperen, is dat iets, uh, een item voor de Nieuw-Zeelander? Als je in het binnenland uh, wil zijn, dan is kamperen verreweg het beste. Want dat kost bijna niks. Maar de, de, de top van de vakantiebestemmingen hier is de family badge. En dat is zeg je dat wat? De family badge. Nou ja, ik, ik, ik stel me voor grote hutten waar de hele familie in kan. Nou, je zit er al aardig in de buurt, nee, het is een klein hutje, en het is een klein hutje in de buurt van, van de zee meestal, maar ja, iedereen woont hier vlak bij de zee, hè? De, de, de zee is nooit meer dan 100 kilometer ver, maar dus een, een klein primitief hutje, dat is het idee, Die, in, in het bezit van een hele family, hè? dus een uh, neef en nicht en een hele uh, ouders hebben dat dan meestal gebouwd, en dan, uh, dan kun je daar een paar dagen in, en dan ben je daar aan het strand en dan uh, wordt er uh, veel gevist, want dat is een nationale uh, ondeugd hier. En uh, dan die vis wordt dan. Uh, en, en, en oesters en mosselen geraapt. En die worden dan s'avonds op de barbecue. bij een heleboel bier verorberd. En uh, daar hebben ze een heleboel primitieve uh, toestanden voor over. Ja. Dat is eigenlijk. Ja, dat, uh, het is. Uh, uh, ja, er wordt ook wel gekampeerd. Dus dan, dan gaan ze met een tent. of hebben ze zo'n uh, zo zo klein huisje. waar alleen maar een paar bedden staan. En, uh, maar, maar zoals in Nederland met de kerf en uit frankrijk dat is, uh, dat is hier totaal uh, ongehoord en ongezien. Ja, en je zei net, daar hebben ze een heleboel primitieve toestanden voor over. Uh, dat, dat is niks voor jou? Ja, uh, nou hoor, ik, ik ben niet zo anti-primitief al moet ik zeggen dat ik ook wel van een comfortabel leven hou, en bij ons thuis is hier, is het niet primitief absoluut niet primitief maar uh, nee, zij, uh, zij, zij, zij zijn veel primitiever hun, hun huishoudens zijn primitiever dan, dan die van ons en die van Nederlanders in het algemeen, ze hebben dus niet zo'n zo thuiscultuur ze hebben bijvoorbeeld al uh, ze lijden veel meer koud dan wij want ze hebben geen dubbele beglazing en uh, alleen maar af en toe een Elektrisch kacheltje. Dus ze zijn aan, aan, aan primitievere toestanden gewend, maar die zoeken ze ook best op in dit land. Dus de, ze, ze wonen hier pas 200 jaar, hè? Ja. De, uh, 200 jaar geleden was dit hier nog de prehistorie. En, en de, de, de grote aanwas van de Europese bevolking is hier pas 200 jaar geleden gekomen. En dus 100 jaar geleden waren dat in wijze van spreken nog allemaal pioniers met, ja, met paarden. Ja. Dus jij, eigenlijk... jij, woont, jij woont er nu zo'n 15 jaar, hè, Nieuw-Zeeland. Ah, uh, ja. uh, heb jij iets van hun kampeer of hun vakantiebeleving overgenomen? Of doe je nog steeds... op je eigen Hollandse manier? Oei, dat is moeilijk, we zijn een paar keer uh, met een uh, grote familietent en, en kleine kinderen gaan kamperen en dat was wel leuk, maar toch niet zo leuk dat we dat nog eens doen. En in feite ja, wij gaan er elke paar jaar naar Nederland met de hele familie en uh, dan, als je dat doet dan heb je echt daarna een heleboel vakantie niet meer nodig. Nee. Het kost niet alleen een heleboel geld, maar het is ook gewoon het... het uh, uh, ja, nee, dan heb je eigenlijk... Wij, gaan af en toe, uh, wij wonen vrij achteraf, wij gaan af en toe een paar dagen eens naar de stad. Een enkele keer zo eens in de twee jaar uh, een weekje naar Auckland. Weet je wel, dat is een stad van uh, 1,4 miljoen inwoners. Dus dat is voor hier al een fantastisch grote stad. En voor de rest, ja, het is hier leuk genoeg, joh. Volgens mij is elke dag vakantie voor jou. Uh, ik durf het daar niet te zeggen, maar je hebt wel gelijk. <laughs> Frans, Frans Hertogs, heel erg bedankt uh, vanuit Nieuw-Zeeland. Uh, en uh, bedankt voor je verhalen over de vakantiebeleving van de Nieuw-Zeelanden daar. Oké. Okay. Cause all that waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. Christina Perry is een nieuwe Amerikaanse singer-songwriter-talent. En naar eigen land staat ze voor een doorbraak. In Nieuw-Zeeland is het er al gelukt. Dan understrijgt ze deze week naar de derde plaats in de hitparade. Dit was Caro's Nacht van het Goede Leven. Graag tot volgende week. Please love, let's make no impartial vow. Makes me weak in the knees. I wanna cry. Let the world fall into its sleep For oh, we shall be spared, we shall be left standing To face what's left of concrete and